In de rust van deze voetbalwedstrijd als Paulsen de bal even breed geeft aan Denswil. Twintig jaar Denswil, denk je Balotelli, die loopt er zo lang mee, maar die is ook pas 23. En die twee, die, dat is een leuk koppeltje, dat zullen we de rest van de wedstrijd nog wel gaan zien. Als Duarte de bal heeft in de middencirkel, even terug op Moisander, Moisander, Denswil, Denswil op de helft van AC Milan. En dan kan hij eventueel openen, maar dat durft hij niet naar de rechterkant waar de Sa helemaal vrij staat. Maar het gaat via Moisander en dan Van Rijn en dan door naar de Sa? nee, hij wordt gespeeld hem binnendoor. Dat is geen goede bal. Er wordt makkelijk opgepikt door A.C. Milan. Ja, Milan is niet onder de indruk van Ajax, omdat Ajax geen vuist kan maken. Nou heeft Ajax wel de bal. Is er wel omsingeling geweest. Terwijl nu Milan de bal in de opbouw verspeelt. Dat zou dan wel Soelaas kunnen bieden. De Sa, er is steun. Wordt die steun ook gevonden? Ja, Van Rijn, nu de bal aan de zijkant. Die bij de cornervlag dicht in de buurt staat. Dan de bal probeert voor te geven. Dat lukt wel, maar die bal wordt vrij makkelijk door Max 6 de tribune weer ingetrapt. Zodat Ajax genoeg moet nemen met een hoekschop. Of een ingooi pardon. Halverwege. De helft van Milan. Maar als het tempo niet hoger is. En de verrassing niet groter. Dan is het allemaal vrij eenvoudig te verdedigen. Bij Milan zie je ook dat het elftal eigenlijk staat. En een beetje mee harmonicaat van links naar rechts. Maar dat er eigenlijk heel weinig beweging is. Omdat er heel weinig beweging hoeft te zijn. Als je je goed opstelt als elftal. Je weet van je ploegenoten waar ze zijn. Je weet welke ruimtes je in je rug hebt. Dan kan je met een paar stapjes eigenlijk dit allemaal wel doen. Palsen aan de bal. Terwijl het voor de middenlijn die wijst. En wijst nog maar eens. En wijst nog maar eens. En kan dan gewoon niks. En speelt de bal terug naar mooi Sande. Sander, eigenlijk op een sukkeldrafje. Twee meter lopen. De bal naar de Sa. Die dan in ieder geval wel durft een actie te maken. Dat is nog niet al te succesvol geweest. Maar dat bevalt me wel. Bij je debuut in de Champions League op je twintigste. Zodat je dat wel keer op keer durft. De bal inmiddels door Milan, zoals ik zei, onschadelijk gemaakt en op de helft van Ajax terechtgekomen. Maar wel weer opgepikt, in dit geval door Duarte. 17 minuten gespeeld, 0-0. Ajax constant op de helft van AC Milan. En nu via Fischer naar Blind. Blind, halverwege de helft. Gaat de bal naar de rechterkant Gebeurt niet, want het gaat eerst naar Paulsen. En Paulsen kijkt, loopt er iemand vrij? Ja, aan de linkerkant. Daar loopt Blind. De bal is lang onderweg en dus lopen er meteen twee Milanezen naar Blind toe. Maar Blind tussen drie man. Komt eruit, stekend uit. en speelt de bal naar Fischer. Fischer schot net naast. Goeie actie. Eerst van Deli Blind. Bal naar Fischer geven. En die denkt niet lang na. En schiet de bal rakelings voor langs bij het doel van Abiati. En dat was een hele aardige actie van Ajax. Met name van Deli Blind en Victor Fischer. Maar het blijft er alsnog 0-0. Even naar het matchcenter. Want Arsenal verdubbelt de voorsprong. Binnen een kwartier 2-0 tegen Napoli. Na een hele slechte ingooi bij de Italianen. Diep op de eigen helft. Bal opgepikt door Arsenal. En Giroud goed meegelopen. De Fransman kan de bal van dichtbij binnen tikken Na de 1-0 van Arsenal. Van Eusil dus bij Arsenal. Napoli nu de 2-0 daar binnen een kwartier. En ook Porto is op voorsprong gekomen. In die andere mooie wedstrijd tegen Atletico de Madrid. Jackson Martinez die kopt uit een vrije trap de bal binnen tegen Atletico Madrid. Porto dus op eigen veld op voorsprong. Daar al de wereld trouwens op de bank. En die andere wedstrijd waarvan we allemaal willen weten... hoe gaat het daar? Celtic-Barcelona. Daar is het nog 0-0. Aardige kans gezien van Samaras. Terug in de arena. Ajax-Milan 0-0 na 18 minuten. Voor de duidelijkheid, Milan won de eerste wedstrijd thuis van Celtic met 2-0. Dat gebeurde pas in de laatste acht minuten trouwens. En er was nog een eigen goal van Celtic voor nodig ook... om de boel open te breken. Kortom, dat ging allemaal zo makkelijk niet. Misschien dat Ajax daar nog wat moed uit geput heeft ook. Terwijl Blind nu opnieuw op de helft van Milan de bal meegaat aan Duarte. Aardige actie. Duarte Montolivo kwijt. Aardige actie. Tweede man kwijt. Ook voorzet. Schuift eigenlijk net over Siegters heen die bal. Dan moet hij zelf de lucht in om de bal weer te heroveren. Dat lukt niet. Maar het uitverdelen van Milan laat de wens over door die bal op de hoogtepom komt van Denswil. Maar zijn kopbal naar de zijlijn kan dan door Palsen niet worden binnengehouden. Ja. Ik, ik zit te kijken naar Milan. Waar wachten zij op? Uh, natuurlijk dat terug, terugplooien. Nergens op, die ploien. vindt het prima zolang het 0 is. Die hebben hier helemaal geen uh, Uitwedstrijdpunt, prima. Ja, nee, dat is uh, toch wel duidelijk. Nu gaat Nigel de Jong de fout. Ik kan Sikterston oppikken. Sikterston nog altijd in balbezit. Speelt hem naar de Sade. De Sa moet naar de bal toe. Doet hij ook. Speelt hem naar Van Rijn. En uh, wat we al zeiden, Sillissen die loopt een beetje te wandelen in zijn doelgebied en in het strafschopgebied, Maar heeft nog geen Italiaan tegenover zich uh, gezien. Nou staan ze er ook wel onbekend, die, de Italianen om het zo maar te zeggen. Dat uh, een uh, foutje meteen afstraffen is. Uh, laten we daar niet op hopen. Als Denswil de bal heeft en het breed geeft aan ah, Moisander. Staan voor de duidelijkheid slechts uh, vier Italianen in de basis bij AC Milan. Wat zoals de meeste grote clubs in Europa natuurlijk langzaam maar zeker ook een vreemdelingenlegioen is. Of ja, langzaam maar zeker. Dus dat is natuurlijk al jaren aan de gang. Goeie actie nu van Ajax. De Saan weg aan de rechterkant. Weggestuurd door Paulsen. Maar de deur op tijd dichtgegooid door de verdedigers van Milan. Waarbij nu ook Montari een handje komt helpen. Die is dus eigenlijk middenvelder. Bal via van Rijn naar de ingooi. Naar de andere kant gespeeld. Maar die bal is te lang onderweg. Wordt door Abate weggekopt. Opvangen door Montolivo. Montolivo naar Balotelli. Balotelli aanname aardig. Meegeven is dan de bedoeling aan Biersa. Dat lukt eigenlijk niet omdat uh, Moisander dat tussen zit. En dan gaat de bal over de zijlijn. Dat was Montolivo trouwens die het laatste bij die bal kwam. Het levert dan een uh, ingooi op nog. Voor Milan trouwens van de middenlijn aan de rechterkant van het veld. En dan gaat de rechtsback Abate zich mee bemoeien. En doet dat richting Montolivo. Maar Montolivo ruikt de bal meteen kwijt. En kan er overgenomen worden door Moisander. Ja, ik heb het al een paar keer gezegd. Ajax bevalt me wel op deze manier voetballen. Geen risico's. Dat absoluut niet. Laag tempo. Ook dat is absoluut een feit. Maar uh, toch... Proberen die opening steeds uh, te vinden. Ook al gaat het op zijn s Balbezit voor Deli Blind. Blind naar de linkerkant, naar Duarte. Duarte meteen een uh, bal over de hele. Dat is een aardige bal als hij de SA had bereikt. Maar dat uh, lukt niet. Kan uh, Voorhein de bal uh, binnenhouden, wilde ik zeggen. Maar hij laat hem over de zijlijn gaan. Snap ik nooit goed, want je hebt uh, alle ruimte. en tegenstander in de buurt. Gooit hem wel snel naar Paulsen. En zo blijft het balbezit van Ajax als ze met grote stappen Mooijzander komt. Mooijzander nog altijd. Een wippertje naar wie? Naar de keeper, naar Abiati. En dus moet Mooijzander snel terug naar zijn plek achterin. Balbezit voor de doelman dus van AC Milan. Die ondanks de nou ja, dreiging, ondanks het balbezit van Ajax... toch ook niet echt op de proef gesteld is. Twee schoten heeft gezien. Van Ciklossel, Die kwam op zijn knie. En die van Fischer was eigenlijk gevaarlijker, maar ging net naast. Aan de andere kant hebben we dus nu een aantal keer gezegd dat Cillessen er nog niets te doen heeft gehad. Die heeft twee keer of drie keer een terugspeelbal gehad en daarmee is de koek wel op. Die kent, zullen we maar zeggen, Balotelli nog steeds alleen van de Playstation. Terwijl nu uh, Van Rijn kan ontvangen. Lijkt hij daar wel hoor. Ja, nou volgens mij wel ja. Ja, daar zijn veel spelers die in dat nieuwe uh, niet <lacht> lijken. Hè? Dat was ik al ja. Van Rijn, die heeft de bal gespeeld naar Moisander. Sander. Kwart wedstrijd zitten ze ongeveer op. Moisander Sander uh, bij 0-0 stand geeft de bal breed aan Denswil. Denswil blind, de coach... Coaches, moet ik zeggen. Nee, dat kan ik kan niet zeggen. Zijn weer gaan zitten? De coach van Ajax wel, Frank de Boer. Je ziet Balotelli nu doorjagen op Sillissen. Die een trusbalbal van Dentville krijgt. Sillissen. Oeh, wat gevaarlijk speelt de bal er weer tussendoor. Tussen drie man door. En dan uh, schrik wil daar zo van met paulsen dat die bal over de zijlijn gaat. Maar het is de tweede keer dat Sillissen, die echt nog niets te doen gehad heeft in deze wedstrijd. Op zijn zacht gezegd laat zien dat hij plankenkoers heeft. En nogmaals, dat is nou als je hier keeper vermeer die af en toe de gekste capriolen uithaalt, wisselt. Nou echt. Net wat je niet wil zien. Nee, het is uh, geen zekerheidje. En daar heb je als uh, verdediger er ook uh, wel last van. Hoor. Als je ziet dat je keeper plankenkoorts heeft. En uh, dan ga je toch een heel klein beetje daar rekening mee houden. Hoeft natuurlijk niet. Maar nu uh, is alles op Abiati. nou op de helft van Ajax. Als de bal naar de linkerkant gaat naar Moetari. En uh, Moetari de bal in één keer doodlegt. Met Van Rijn tegenover zich naar de achterlijn. Brengt de bal voor het doel. Maar ver... Uh, voorbij het doel. De bal is ook over de achterlijn gegaan onderweg. En dus mag uh, Sillesse de bal weer in het spel gaan brengen van, uh, via een doeltrap. Maar inderdaad, uh, na een kwart wedstrijd hebben we geen sterke Sillesse gezien... die het nu nog een keer mag doen. En wat doet hij nu? Hij schiet de bal hard naar voren richting Fischer. Die wint het kopduel van Abate. En dan uh, is er balbezit nog altijd voor Ajax via Sigterson. Sigterson aan de rechterkant van het veld. wil de Sa, die uh, blijft nu eigenlijk staan wachten op de bal. Drie meter over de middenlijn. Kaatsen dan terug uit van Rijn. dat haalt de vaart er wel een beetje uit er is wel wat ruimte gezien door van Rijn. knappe paas zegt aan de andere kant van het veld blind in één keer meenemen natuurlijk langs je tegenstander strafschopgebied in en dan breed leggen op Fischer die er net niet bij kan komen nogmaals breed leggen op Duarte terwijl Nigel de Jong wegglijdt. en de aanval van Ajax zo met een prachtige paas buitenkant schoenen vervolg krijgt. de Sa ontvangt aan de rechterkant geeft de voorzet Fischer wil koppen. komt er net niet bij dan kan de Jong vanaf dan misschien schieten dat schot wordt geblokt is Milan nu voor het eerst wel een klein beetje in verlegenheid gebracht dat is ook meteen Duidelijk bij het publiek dat maar wat extra lawaai maakt. Dan wil Moisander van 30 meter gaan schieten. Hij bedenkt zich gelukkig. Dan levert de bal weer bij de Sa in vanaf de rechterzijde. Zijn voorzet is nu niet goed genoeg. En wordt door Max 6 weggetrapt. Maar nu voor het eerst eigenlijk na 24 minuten is Milan een beetje van zijn stuk gedrag. Ja, dat was duidelijk te zien. Uh, uh, paniek uh, sloeg uh, een beetje toe achterin. En nu eens kijken of hij eens een beetje kan doordrukken met weer Deli Blind in balbezit die het goed doet. Dat is een mooie actie. Probeert de bal richting Sikterson te spelen, maar is iets te hard. Wordt opgepakt door Christian Abiati, de keeper. En dan mag deze keeper, die vanuit de verte één gezicht is met Jaap Stam. de bal mee rollen aan zijn ploeggenoot naar Christian Zapata, de man uit Colombia. Zapata speelt de bal breed en dan is Milan nog altijd in, in balbezit. Aan de linkerkant via Muntari. Terwijl Bas uh, even een uh, gezellig onderhondje had met wat uh, collega's. Ik ben benieuwd of er veel uitgekomen is. Nee, we vinden elkaar nog steeds heel aardig. Goed zo. Nee, het ging over uh, iets heel anders. Ik vertel het je later. Want anders wordt het alleen maar onduidelijker. dat moeten we niet doen. 25e minuut. 0-0 stand. Waarbij uh, Moisander de bal aan de voeten heeft. En opent naar Blind. Aan de linkerkant van het veld. Duarte biedt zich aan. Dat doet hij eigenlijk de hele wedstrijd wel. Die durft wel de bal te krijgen. Dat is altijd plezier. als je spelers hebt die dat durven. De Boer komt maar weer eens kijken en wijzen. Omdat hij blijkbaar wel, nou vermoed ik dan maar, tevreden is over hoe het tot dusver verloopt. Maar niet helemaal tevreden is over de finesses. Want nu ook is hij weer boos omdat Fischer en eigenlijk elkaar in de weg lopen. En daarmee vaak ruimtes dichtlopen. In plaats van nou juist het boel, de boel openmaken. Dat krijgt Fischer nu met name nog even te horen van de Boer. Terwijl ik met mijn rechteroog probeer de bal te volgen. Als ik thuis kom en ik kijk scheel, dan weet mijn echtgenote vast waarom. Want uh, dat was heel moeilijk om het beide in de gaten te houden. Maar het is gelukt. De bal is nou aan de andere kant van het veld bij Mooisalder nu. Terwijl Blind nu wijst en Denswil ontvangt. En Denswil uh, zal weer naar Blind toe gaan. Ja, inderdaad, naar Blind op de middenlijn. Terug naar Denswil. Want er was uh, geen opening. Dus gaat Denswil helemaal terug naar Sinnesen. Kan het spel verlegd worden naar de rechterkant. Daar kijkt hij niet naar. Nu wel. Hij speelt de bal naar Van Rijn. Die veel ruimte voor zich heeft. Omdat uh, Moutadi ver bij hem vandaan is. En hij de bal mee kan geven aan de rechterkant. Dan gaat de bal de diepte in naar de Sa. De Sa wordt even uh, op de hielen gelopen. Maar haalt het toch tussen twee man in. Een hoekschop uit. Omdat Mc6, Philippe Mc6... Uitstekende Franse verdediger. Eh, zich een beetje in de luren liet leggen. En de bal eh, over de zijlijn eh, over de achterlijn trapt. En dus zodoende de volgende corner voor Ajax. Milan maakt nog geen indruk in de eerste 26 minuten. Ajax heeft dat een beetje gedaan. Krijgt al de derde hoekschop die voor het doel komt. De doelman komt en stompt de bal weg. Dan moet Van Rijn naar de bal toe. Op de punt van het stafstopperbied dat doet hij. Teruggeven dan maar aan Duarte. Die de bal nog maar eens voor het doel moet gaan zien te brengen. Daar gaan de vierde lucht in. En komt de bal op de rug van Denswil wordt uiteindelijk uitverdedigd door AC Milan. Dat uh, nog wel probeert via de Mooisander Ajax nu om dat onmogelijk te maken. Bij de cornervlag aangekomen nu. Dan moet je eigenlijk maar weer hopen op nog een <laughs> hoekschop. Ja, en nog een ingooi, zo kan het ook. De bal proberen weg te schieten via Mooisander. En dan terugstuiterend over de zijlijn zien gaan. Poli in dit geval. En dan uh, levert het Ajax gewoon een ingooi op waar Poli dacht... dat uh, de bal wel zijn kant op zou vallen. Maar dat deed de bal dus niet. Hey, en dus uh, wel bezit voor Ajax. Benieuwd wat... Uh, uh, de laatste kwartier, nou, de laatste 20 minuten van deze eerste helft... ons nog gaat brengen of we nog wat kansen gaan zien voor Ajax. Uh, het is Sigtorsson die de bal voor het doel brengt. Nou, daar heb je de eerste. Bijna uh, kon nog gekopt worden door, uh, uh, door de Sa. Maar hij kon er net niet bij komen. En nu houdt Sigtorsson in en kan Montolivo uitverdedigen. Maar niet omdat hij nogal fors wordt aangepakt door Duarte. En dus een uh, vrije trap voor AC Milan... Maar ik heb het al een paar keer gezegd, die eerste 27 minuten van Ajax die bevallen me best een doelpuntje. En het zou helemaal mooi zijn, maar het staat volgens nog 0-0. Ja, de totale gebrek aan welke vorm van wens dan ook bij AC Milan om naar voren te voetballen is wel schrijnend. Iedere ploeg in de eredivisie die hier in Amsterdam op bezoek komt. Terwijl nu Milan heel slecht uitverdedigt. En de bal zomaar inlevert bij Fischer. Er komt de kansbal voor het doel. Sim de Jong net niet. En dan de samen de tweede paal. Die legt de bal op voor het doel. En die komt dan in de handen van Abiati. Dit wordt slordig uitverdedigd. In dit geval door Zapata de Colombiaan, Die de bal probeert binnen te houden. Die met een merkwaardige curve op hem afkomt. En hem dan zomaar bij Fischer inlevert op de punt van het strafschopgebied. Dat is toch wel heel merkwaardig en verwacht je niet... Bij een ploeg met zoveel ervaring als AC Milan. Maar het gebeurt ze dus toch. Het blijft zonder gevolgen. Want Ajax profiteert er uiteindelijk niet van. Maar het totale gebrek aan welke wensen ook vertelde ik al van Milan om naar voren te spelen is wel schrijnend. Want iedere ploeg in de Eredivisie die hier komt in Amsterdam wil dan toch kijken of de kansen komen en wil naar voren. Maar in Italië is het geen enkel probleem. Nog geen doelpoging in het eerste half uur. Nog geen moment eigenlijk dat de ploeg met meer dan vier mensen op de helft van Ajax verscheen. Het zal allemaal wel. Dan zou je in Nederland gewoon niet meer wegkomen, al heet je RKC. Ja, ik ben even aan het kijken omdat uh, Duarte op de grond ligt. Helemaal aan de andere kant van het veld. En nu AC Milan de bal over de zijlijn speelt. En Duarte heeft pijn aan de linkerknie. Dat is uh, uh, niet te hopen, want uh, nou, het, is, ja, het is een scheenbeen, geeft hij aan. Uh, in ieder geval komt uh, de verzorger er nu bij. Wat gebeurt er? Ja, ja hij, uh, hij valt uh, uh, vervelend. Krijgt ook zijn tegenstander. Uh, uh, ...Montolivo over zich heen en is dus geblesseerd. Mooi moment om even naar het matchcenter naar Frank Vilaar te gaan. Dus uh, één pool uh, waar uh, tot nu toe in ieder geval doelpunten zijn gevallen... ...dat is pool F. Arsenal-Napoli had ik al gemeld. 2-0 voor Arsenal. Wel een kans voor Napoli via verdediger Albiol uit een hoekschop. Een kopkans, een paar centimeter over de goal van Arsenal heen. Dortmund tegen Olympique Marseille is op voorsprong gekomen. Lewandowski van dichtbij en in tikker op aangeven van Doerm. Een paar minuten later Lewandowski opnieuw van dichtbij. Nu op aangeven van die andere bek, Krooskreutz. Kroos. Toen stuitte die op Reina. Dus blijft het daar voorlopig bij 1-0 voor Dortmund. En ook bij Steaua Chelsea is gescoord. Ramirez diezelfde aanval opbouwde vanaf het middenveld. Op aangeven van Eto'o. Die begon op de bank, maar viel heel snel in. En gaf de assist op Ramirez voor Chelsea 1-0 tegen Steaua. En de andere wedstrijd waar gescoord is Porto Atletico Madrid had ik al gemeld. 1-0. En de wedstrijd van belang voor Ajax natuurlijk Celtic Barcelona is nog 0-0. Amsterdam, Ajax 0, Milan 0. Half uur op de klok. Balbezit voor Milan via Zapata, de Colombiaan. Meegegeven aan Montolivo, de aanvoerder die maar is begonnen met wat te zwerven. En nu uh, aan de linkerkant uh, ziet dat er uh, gestart is. Ballotelli verdwijnt. Uh, verschijnt voor het doel. Daar moet Sillessen ingrijpen. En dat doet hij naar nou behoren als Montari de paas geeft vanaf de linkerkant. Het is dus nou echt voor het eerst een half uur. Ik schrok er bijna van dat ze bij Milan bereid zijn geweest. om met meer dan twee man en met meer dan uh, drie kilometer per uur gemiddeld naar voren te lopen. Zodat er daadwerkelijk iets ontstond van dreiging. en daadwerkelijk Sillessen een uh, redding moest verrichten. En daar nou wil ik er ook niet te cynisch over doen. Want je weet hoe dat gaat in dit soort wedstrijden. Stars knip je één keer met je ogen en staat het 0-1. Dat zou volkomen tegen de verhouding in zijn. Ajax uh, heeft de bal. Ajax is beter. Ajax is mondjesmaat gevaarlijk geweest. Twee halve kansen. En daarmee is het eigenlijk ook wel op een paar momenten van wat dreiging eromheen. Maar dit was echt voor het eerst na ruim een half uur dat Milan zich eens liet zien voorin. bezit voor Ajax via Van Rijn. Van Rijn kijkt naar voren. Sigtorson gaat de diepte in. Maar wordt uh, ook niet eens gezocht. Want de bal gaat helemaal terug naar Moisander. Moisander helemaal terug naar Sillessen. Die wordt eventjes opgejaagd door Montolivo. Montolivo komt te laat want de bal is al richting Deli Blind. Maar die wordt dan weer een beetje opgejaagd door Poli. Andrea Poli. En die ziet dat de bal over de zijlijn gaat. En dus mag Blind gaan gooien. Doet het halverwege de eigen helft. Naar Paulsen. Paulsen slechte bal terug. Kan door Poli opgepikt worden. Via Ballotelli meteen naar voren naar Montolivo. Montolivo bal even terug naar Abate. Abate Poli. Poli Montolivo. Maar dan is AC Milan de bal weer kwijt omdat dat goed werk weer was van Deli Blind. En via Duarte gaat de bal naar voren naar Sigtesson. Sigtesson is een goede paas. Nigel de Jong zit mis. Sigtesson is weg. Moet wachten op steun. Komt helemaal aan de zijkant uit. Komt die steun er ook. Hij draait weer weg van de Jong. Geeft een paas die te doorzichtig is eigenlijk. En door Milan wordt onderschept. Maar het in dit geval van de Jong is weer slordig. Dat toch twee keer lakoniek bij Nigel de Jong. Dat kennen we niet van hem. Zo loopt de Ajax aanval langer door dan eigenlijk voor Milan strikt noodzakelijk zou zijn geweest. Nu de Jong weer met zo'n half balletje. Die bal valt net een meter voor de voeten van Abate. Die dan het geluk heeft dat er van Ajax een overtreding maakt. Dat is de geweest. En zo krijgt Milan dan de rustig via de vrije schot. Maar het zijn eigenlijk drie momenten van Nigel de Jong. Die weer nadrukkelijk in beeld is bij Louis van Gaal. Want op de voorlopige lijst van het Nederland zelf al staat. Drie laconieke momenten van hem. In een tijdsbestek van een minuut. Zoals ik zei, dat kennen we eigenlijk niet van hem. Maar dat overkwam hem toch. Hij ja, heeft toch een Ajax hart. Dus misschien ja. dat dat ermee te maken heeft. De bal balbezit voor Robinho. Weinig van gezien en gehoord. Ja, aanvaller. En aangezien AC Milan amper aangevallen heeft. Zul je hem weinig hebben gehoord. Nu geeft hij een matige bal op Poli. Poli bal naar buiten. En dan kan via Baten de bal weer terug naar Poli. Poli wordt opgevangen. Maar van de bal toch voorgeven naar Montolivo. Wordt opgevangen door Denswil En al goed gewerkt achterin door uh, Duarte, die de bal via Montolivo over de achterlijn speelt. En dus is het uh, gevaar dat Milan heet. Nou ja, gevaar is uh, geweken, want Sillessen mag een doeltrap nemen. Ja, Duarte blijft nu uh, een beetje bij poli in de buurt. Dat lijkt me gezien zijn blessure heel verstandig. Daar gaat het overigens wel weer mee. Misschien wel dankzij, Wel uh, Sillessen nu de bal kort meegeeft aan Pahlsen. Pahlsen op de rand van zijn strafspelgebied uh, zoekt naar waar hij eigenlijk naartoe kan. Nu staat Milan wel met zes veldspelers op de helft van Ajax. Dat betekent dat het nu... Uh, snel, of in ieder geval zorgvuldig, niet zozeer snel, zorgvuldig en secuur moet. Terwijl Blind nu een goed driehoekje de bal krijgt. En hem dan eigenlijk weer een meter achter zien de Jong speelt. Die uh, krijgt de bal toch nog te pakken. Verlengt hem naar de rechterkant van het veld. Wat ruimte voor Van Rijn. De saa gaat diep. Van Rijn heeft het gezien. Durft het aan. Dat is een goede paas hoor. Dat is een goede paas. Hij komt er langs. De Sa. Hij komt er langs. Hij wordt vastgehouden. Hey. Dat is een vrije schop op een meter buiten het strafschopgebied. Maar de scheid zegt er fluit niet. Jawel, nou, ja. Jawel, hij fluit wel. En dat betekent dat hij een vrije schop krijgt. Zoals ik zei, een meter buiten het strafschopgebied na de overtreding van Kevin Constant, de Franse speler van Giné. En uh, een uh, ja, vrij schop met potentie, zo in uh, de 34 e en 35ste minuut. Ik ben benieuwd of dit wat gaat opleveren, want het zou lekker zijn. 10 minuten voor rust, de strijdsrechter Eriksson, Jonas Eriksson, nog even. En hij maakt dan alle discussies door te zeggen, het was een overtreding van Constant. En die maakt uh, niet constant een overtreding. Maar wel uh, regelmatig. En uh, nu werd hij daarvoor bestraft. En gaat Ler Lerin Duarte achter de bal staan. Dus kijken we hier om hem mee naar voor Ja, de, de bekende mensen. Hè, de koppers. mooi Zander zie ik. Uh, André van staan. Duin. Marco Borsato. Precies. Bekende mensen. Bekende mensen allemaal. Die uh, mooi Zander staat klaar. Denswil staat klaar. Maar ook Duarte als de muur bijna op afstand is. Tweemans muurtje. Met poli. En uh, met uh, Robinho en Duarte die de vrije trap gaat nemen. Paulsen staat hinderlijk bij de keeper in de buurt. En dan uh, zou dat uh, het zicht moeten ontnemen. En kan hij hem best wel in één keer op het doel uh, schieten. Maar het staat daar ook nog een dubbele dekking. Goed, de aanloop wel in één keer. Heel aardig met een moeizame redding van Aviati. Die de bal over het uh, doel tikt. Het levert dus slechts een hoekschop op. Maar was een goed genomen vrije trap. Ja, zeker. Omdat Duarte, dat weten we van hem, echt een goede trap heeft. Vandaar ook dat hij de hoekschop mag nemen. Die nu het gevolg is van deze vrije schop. Vierde hoekschop van Ajax. Daar is het bijna Fischer. Daar is ook bijna Zichtelsom. De bal wordt weggekopt door Milan. Opnieuw opgevangen door Te Teruggegeven aan Duarte. Die gaat zijn tegenstander bij. Moet er opnieuw nu met rechts een voorzet komen. Wie wil er bij de bal. Dens wil wil, maar komt er niet bij. Van afstand dan. Mooi, Sander. Schiet de bal een halve meter over. Nu langzaam maar zeker draait Ajax de tuimschroeven toch wat aan. En hoor je het bij Milan wel wat kraken achterin. Nadat er nu toch uh, twee ferme flinke kansen voor Ajax te noteren zijn geweest. Met die vrije schop van Duarte en het schot van uh, Moislander. Dat hooguit een centimeter of 30 over het doel van Milan zeilt. Daar moet nog wel bij worden opgemerkt dat de hand... Van Abiati er eigenlijk net onder hing. Zou die bal onder de lat zijn gekomen? Had de keeper hem denk ik gehad. Maar Ajax uh, klopt op de deur. En de vraag is, wil er iemand open doen? Of zit die deur op slot? Ja, het is wel een vrije trap uh, geworden uiteindelijk voor AC Milan. vrij vrije trap genomen. Naar de linkerkant, naar Max 6. 6-bal, de diepte in. Meteen de lange bal, opvallend. Dat er echt geen moment wordt opgebouwd. Maar Ajax kan dan ook meteen overnemen. Via Victor Fischer. Die wat beter in zoveel lijkt te zitten de laatste... Nou, laten we zeggen, een halve wedstrijd tegen Go Ahead. En ook vanavond in de eerste helft. Iets beter is de vel zit dan het begin, het begin van de competitie. Omdat hij toen nogal matig speelde. Duarte heeft de bal. Speelt hem terug op Denswil. Kijkt naar de klok. Bijna 37 minuten gespeeld. Staat 0-0 in de arena. Ajax AC Milan. Ajax sterker. Milan wacht. En blijft wachten. Misschien wel tot het doelpunt valt. Ja dat moet je niet uitsluiten volgens mij. Zolang het 0-0 staat vinden ze het allemaal wel prima daar met 11 man op de eigen helft. Dan komen ze er af en toe mondjesmatig uit om voor de vorm wat uh, druk te zetten. Maar van harte gaat het allemaal niet. Zo krijgt Ajax een balbezitpercentage waar Barcelona nog jaloers op zou zijn denk ik aan het eind van deze avond. 37 minuten 0-0. Het heeft dus een uh, klein handjevol, kinderhandjevol met halve kansjes opgeleverd. Maar ook niet veel meer dan dat. Paus aan de bal in de middencirkel. Die uh, geeft een paas die is te kort. Wordt door Podi onder schip, Maar de bal blijft in de klus hangen. De bal fietst er naartoe. Komt de keeper. En die is er net op tijd. Dat zijn van die kantjes die eigenlijk toevallig je kant op rollen. De een trapt tegen de bal. Die komt tegen de knie van de andere. En stuit het weer volstrekt de andere kant op. Niemand weet waar naartoe. En degene die het best oplet is er als eerste bij. Maar dat was dus op de rand van het stadsgebied. In dit geval Christian Abiati. De keeper van AC Milan. De bal bezit bijna weer van Ajax. Als met heel veel moeite Montari de bal teruggeeft op Constant. En constant naar Max 6. 6. Balletje naar Montari, Montari kijkt naar voren. Balotelli staat buiten buitenspel. Ja, die ging wel. Maar Montari hield de bal even bij zich. En schoot er toen de diepte in. Ja, toen was uh, uh, Balotelli alweer op de weg terug. En kon Silles de bal oppikken en hem meegeven aan uh, blind. De coach Massimiliano Allegri staat aan de zijkant. Ja, ik weet niet of hij tevreden is. Ik denk het wel, want het staat 0-0 na uh, 38 minuten spelen. En uh, weinig kansen voor Ajax. Niet één voor AC Milan. En uh, zoals Bas terecht zei, een handje vol met uh, halve kansen. Maar ja, je zou bijna zeggen, twee halve kansen is één hele. En misschien dat die hele ook nog uh, wel gaan komen als uh, blinde naar voren Maar wordt onderschept door De Jong. Balotelli, slechte bal, wordt toch opgepikt door Montolivo. Montolivo, Poli, Poli, Poli, Robinho. Korte combinatie aan de rechterkant. Robinho raakt verstrikt in de drukte. Ajax zet nu de tegenstander onder druk. De bal moet terug. Komt dan bij Zapata en Max 6 terecht. En zo heeft Milan in ieder geval de bal nog. Maar staat het wel weer op het eigen geld? Montari. Die aan de linkerkant de bal kwijt kan bij uh, zijn linkervleugelverdediger Constant. Dan gaat de bal naar het centrum, naar Robinho. Die heeft al gekeken dat er aan de rechterkant ruimte gaat ontstaan bij Abate. Die komt, dat heeft verder niemand gezien. Abate, bal voor de goal. Die wordt uh, door Moisande weggetrapt voor de Balotelli erbij kan komen. Na 39 minuten krijgt Ajax zo de bal weer terug. En was het niet Rick de Sadeleer die ooit zei in Italië blijft het in principe 0-0. Tenzij er iemand scoort. En dat is precies zoals Milan speelt. Ja, ik heb wel meeleid met Lering Duarte nu. Want uh, hij krijgt de bal midden in zijn gezicht geschoten. En echt hard. Oei. En dat doet uh, pijn. Weer uh, Duarte. Sorry. Die heeft pech. Ja, dat is uh, een forse in het gezicht van Duarte. Die wordt nu ook uh, bijgestaan door onder andere Robinho. Daar heb, je, daar heb je wat aan. Dus echt paals iets tegen Robinho. Maar misschien je die bal nou in zijn gezicht. Ja, alsof je dat expres doet. Uh, de inworp is in ieder geval voor... Uh, AC Milan. En daar hebben we alweer 40 minuten gespeeld. Maar oh, de scheidsrechter had in de tussentijd gefloten. Dus die geeft de scheidsrechter de bal aan AC Milan. En dan is het uh, uh, Abate die de bal terugspeelt naar zijn keeper Abiyati. Is het heel leuk? Uh, nou nee, want daarvoor gebeurt er voor de doelen eigenlijk niet genoeg. Is het uh, interessant? Jazeker, omdat we een wedstrijd zien waarin Ajax wel met vrij veel balbezit de bovenliggende partij is. Maar je altijd voelt dat er een keer een versnelling van Milan gaat komen. Dat maakt het ook wel spannend, zoals nu. Als constant meekomt aan de linkerkant de bal voor de goal komt. Daar Montolivo net niet bij de bal komt omdat hij door Moissander wordt weggeschept. Ten koste van de eerste hoesschop voor de Italianen Ajax probeert nog aan te geven nu aan de scheidsrechter dat hier sprake zou zijn van een doeltrap. Maar daar denken ze bij de Italianen heel anders over. Die hoeschop gaat te komen in de slotfase van de eerste helft. Uh, wat ik bedoel te zeggen eigenlijk is dat het allemaal niet heel spectaculair is. Maar ja, je blijft toch wel op een puntje van je stoel zitten. Omdat het ieder moment wel een kant op kan rollen. Milan krijgt een hoekschop. Dat betekent dus gevaar daar. De hoekschop vanaf de linkerkant komt voor het doel. Wordt weggekomen uit de verdediging door Deli Blind. Maar wordt weer heringebracht via de linkerkant. Goede voorzet. weggekomen door Duarte notabene. Door Sigtorsson. Siktorson nog een keer. En dan via Paulsen. Ja, die uh, speelt nog steeds geen gelukkige wedstrijd. Want de bal komt bij Balotelli uitkijken geblazen. Balotelli gaat liggen. Niks aan de hand. Mooie duikeling, Kan niet anders zeggen. Blijft nu ook uh, heel erg liggen. Van hoe veel onrecht kan hij aangedaan worden. En dan moet uh, Ajax uh, even uitkijken. Nee, hoeft niet uit te kijken. Want dat is een vrije trap voor uh, Ajax. Omdat er een overtreding is gemaakt. En vanwege mekkeren treedt uh, Kevin Constant... De gele kaart van de scheidsrechter uit Zweden, Jonas Eriksen. En een vrije trap dus voor Ajax. Vooropgesteld, ik ben wel uh, stiekem een beetje fan van Balotelli. Ik kan altijd hard om hem lachen. Maar als je nou een beetje fan bent als scheidsrechter, geef je hem dus ja. geel. Want het is eigenlijk een onvervalste swalbe. En nou gaat hij naar de grond. Dan kun je dan zeggen, oké, okay, want hij zit in een duel. Dan kan je een keer naar de grond gaan. Maar hoe die blijft liggen... En doet alsof het een schande is dat hij daar geen strafschop voor krijgt voor een duwtje dat eigenlijk niet echt een duwtje was. Dan mag je wat mij betreft gewoon zeggen, joh hou op, geel en wegwezen. Maar dat durft de beste man uit Zweden dan er ook nog niet, Jonas Eriksson. Bal bezit voor een Deen inmiddels. En die heet uh, Christian Paulsen. Kan de bal bij Dely Blind kwijt aan de linkerkant van het veld. Blind Fischer. Fischer kaatst terug op Blind. Dat gebeurt 10 meter over de middenlijn. De klok inmiddels op 42 minuten en een handvol seconden. Nog altijd 0-0. De stand in de Amsterdam Arena, waar Milan werkelijk nog geen doelpoging ondernomen heeft. Ajax een uh, drietal, waarvan er toch één echt gevaarlijk was. Dat was de vrije schop van Duarte, die in de korte hoek mikte. Terwijl iedereen een voorzet verwachtte, behalve blijkbaar de doelman van Milan. En Ajax ook nu weer aanvalt via Siem de Jong. Kijk, zijn de mensen in het strafhoopgebied als de bal halverwege de helft van Milan nu aan de voeten komt van Van Rijn. En Van Rijn een breed meegeeft aan Duarte. Duarte breed verder naar Paulsen. Poulsen terug naar Moisander. Moisander, Denswil, helemaal terug. En zo ben je van halverwege de Milan-helft terug bij je eigen keeper. Maar ja, zeker voor het onzekere, zo lijkt men te denken bij Ajax. Dat is in ieder geval 43 minuten gelukt, omdat Milan niet in de wedstrijd is geweest. En eh, het daardoor wel een heel klein beetje saai is, omdat tempo heel laag ligt. Maar zolang we nog geen moppen gaan eh, vertellen, is het eh, niet zo verschrikkelijk. Als eh, Mooisander de bal heeft en hem eh, ja, eigenlijk aan de voet heeft... Dan naar rechts uh, plaatst, naar Van Rijn. Van Rijn gaat nu richting de middenlijn. Houdt weer in en speelt hem terug naar uh, Duarte. Duarte, mooi zander en mooi zander kijkt weer naar voren. Ja, en nadat de middenlijn, als hij uh, nu weer naar de bal kijkt... en die naar de rechterkant meegeeft van de Sa... die in het begin van de wedstrijd, dat heb ik gezegd... een aantal keren in ieder geval probeerde om zijn tegenstander voorbij te komen. Dat zie ik de laatste 10, 15 minuten toch wat minder. Het hoeft ook niet altijd te lukken, maar als je het maar probeert... dat is wat trainers toch ook vaak zeggen... Dan heb je in ieder geval altijd de kans dat het lukt. En dan durf je ook als medespeler daar de bal af te leveren. Omdat je weet dat er iets mee gebeurt. In plaats van dat je een parkerende post terugkrijgt. Blind nu aan de linkerkant van het veld. Laat de bal vallen voor Duarte. Duarte wil altijd naar voren. Ook nu. Blind is doorgelopen. Krijgt de bal mee. Moet een voorzet geven. Schijnbeweging tegenstander op de verkeerde been. Maar er staan er twee. Dan moet er ergens eentje vrij staan. Dat blijkt dan Palsen te zijn. Palsen schuift de bal er wel in het strafomgebied. Maar doet dat zwak. De bal gaat over Sigelsom, over de jong heen. dan levert een doeltrap op. Palsen is weer niet heel Hè? goed. Dat Hè? was hij ook in Barcelona niet. Toen was hij naar mijn smaak de slechtste van het veld. Dat is nu nog wat te vroeg voor zo'n conclusie. Maar ik heb ook de indruk dat de boer na de volgende zwakke paas... waarom probeert het ook niet over de grond zal die gedacht hebben... eigenlijk neeschuddend wegloopt. En dat is vaak geen goed teken. Ja, en dan kijk je op de reservebank bij Ajax. Boylussen, Andersen, Davy Klaassen is er weer bij. Dat is leuk. Een zeer talentvolle speler van Ajax. Die... Uh... Uh, wat meer een aanvallende middenvelder is. Lassen Schöne heb je nog en Danny Hoese. Wel een uh, redelijk aanvallend uh, aantal spelers, ook met Andersen dus erbij. Uh, dat zal dan ook een probleem zijn als je uh, Palsen zou willen vervangen. Door wie zou je dat moeten doen? Nou, Schöne zou uh, eventueel kunnen. Goed. Zover is nog niet als uh, Fischer de bal heeft gekoppt En Duarte er niet bij kan. En uh, Duarte er in tweede instantie wel bij kan, want hij heeft de bal heroverd voor Ajax. Hij speelt hem naar Denzel. We zitten in de laatste tien seconden van de eerste helft. Een paar kleine uh, blessures had. En dus krijgen we één minuut extra tijd in de arena bij 0-0 stand. Van Rijn, oppassen geblazen, want Robinho op bezoek. En dan gaat de bal terug naar zander oppassen geblazen, want Balotelli op bezoek. Maar dat heeft hij allemaal goed in de smiezen. De bal gaat uh, naar Denswil die dan de ruimte krijgt van Milan om te komen. En dan eigenlijk veel verder kan komen dan wat hij doet. Want die levert de bal al meteen in bij Paulsen. Die dan wat meters gaat maken, die Denswil dus had kunnen maken. Blind dan aan de linkerkant van het veld. Beweging is er bij Fischer. De bal voor het doel, maar uh, veel te scherp. In de handen van de keeper. En zo uh, zijn we alweer behoorlijk op weg in de extra speeltijd van deze eerste helft. Bij voor de duidelijkheid nog altijd een 0-0 stand. Sihtason, Fischer, Dwarten. Die hebben het voor Ajax geprobeerd met schoten of in het laatste geval een vrije schop van relatief grote afstand. We zijn er niet in geslaagd om Abiati te passeren. En aan de andere kant is Sillers de meest nutteloze werknemer van Ajax vanavond gebleken. Want die heeft toch werkelijk helemaal nog niets te doen gehad. De bal bezit voor Ajax of voor Poli. Nee, dus Ajax. Nu weer uh, Montolivo aan de zijlijn. Probeert de bal naar voren te spelen, maar de bal is over de zijlijn gegaan. En dan zal... Eriksson, fluiten voor de rust. Dat doet hij nu. Hij wijst uh, de ene kant op. En alle spelers de andere kant op gaan. Maar het is rust bij Ajax tegen AC Milan. Na nou, 45 minuten. Nog altijd. 0-0. Ik ga naar Managementboek omdat ze zo snel zijn. Vandaag voor 9 uur s'avonds besteld is morgen al in huis. En vanaf 20 euro is de verzending gratis. Managementboek.nl. Gewoon meer. Het Nederlands Filmfestival presenteert Paul Verhoeven. Uh, ja, dan mij was al vrij duidelijk. Uh, mijn vader is ondernemer, mijn opa, de vader van mijn opa, dus ik wilde ik zelf ook ondernemen horen, omdat ik het uh, mooi vind om van iets kleins iets groots te maken. Paul Verhoeven uit Blado is voor het eerst op het Nederlands Filmfestival. Kom je ook? Van 25 september tot en met 4 oktober in Utrecht. Bestel nu kaarten op filmfestival.nl.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 Dit is Radio 1. Het is inmiddels twee over half tien. Het uitgestelde nieuws nu van negen uur met Kees Schout. De oppositiepartijen zijn niet enthousiast over de inzet van het kabinet... bij de begrotingsonderhandelingen. Ze noemen die teleurstellend. De financiële woordvoerders van de oppositiepartijen zijn vanavond opnieuw gaan praten met minister Dijsselbloem. Die heeft een lijst opgesteld met twintig opties waar het kabinet bereid is over te praten. Het gaat dan onder meer om het terugdraaien van belastingmaatregelen, meer investeren in onderwijs en extra geld voor Defensie. Volgens de oppositie gaat het om een selectief lijstje. Bovendien is het onduidelijk hoe de voorstellen betaald moeten worden. Het kabinet houdt vast aan 6 miljard euro aan extra bezuinigingen. Dijsselbloem probeert steun van de oppositie te krijgen voor een meerderheid in de Eerste Kamer. In een onderzoek naar fraude met antibiotica in de vleeskuikensector... is beslag gelegd op auto's, woningen, bedrijfspanden en bankrekeningen. Het gaat volgens het OM om een bedrag van in totaal 650.000 euro. Er is beslag gelegd bij twee hoofdverdachten in Overijssel en Groningen. Niet geregistreerde antibiotica zijn verboden... omdat de toepassing ervan gevaarlijk is voor de gezondheid. Antibiotica-resistentie kan ertoe leiden... dat infecties moeilijker bestreden kunnen worden. De drie mijnwerkers die vermist waren na een ongeluk in een kaliummijn in Duitsland zijn overleden. Volgens Duitse media zijn de drie op 700 meter diepte ingesloten geraakt na een explosie. Het ongeluk gebeurde in de deelstaat Turingen. Vier mijnwerkers konden worden gered. Simon van der Geest heeft de Gouden Griffel gewonnen, de prijs voor het beste kinderboek. Hij schreef het boek Spinder over de strijd tussen twee broers. De een heeft een insectenverzameling in de kelder... terwijl de ander de kelder wil gebruiken om te drummen. De jury noemt het boek virtuoos geschreven... spannend, beklemmend en psychologisch overtuigend. Het weer, vannacht is het helder en koud. In het Noordoosten kan het 3 graden worden. Morgen vrij zonnig en ongeveer 15 graden. Er staat een stevige oosten- tot zuidoostenwind. Dit was het NOS Journaal.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 Eenvoudig even vliegwinkelen en je reis kan beginnen. Vliegwinkel.nl Wij hebben geen kosten en huur van een winkelpand. Daarom betaalt u zo weinig. mkbkantoorartikelen.nl Radio 1, NOS langs de lijn. Het is Champions League avond, de tweede speelronde. Onder andere in groep H van de Champions League. Ajax, AC Milan, het is rust 0-0. En vooral een bovenliggende partij als je spreekt over Ajax. We gaan eens kijken naar de andere wedstrijden. Hoe staat het ervoor? Frank Wiedaert in het matchcenter. Ja, dat was hij weer. Gelukkig. Uh, die andere wedstrijd in groep H natuurlijk van belang. Ik vertel vast niks heel spannends Zoals Barcelona, de bovenliggende partij, is in Glasgow tegen Celtic. Maar ze scoren niet. En dus staat het daar nog 0-0 met Virgil van Dijk. Dus in de basis zijn al een aantal keren reddend opgetreden voor Celtic. Dat dus massaal achterover leunt. En vooralsnog met succes. Ik heb twee aardige kansen van Neymar gezien. Die net naast gingen. En in de slotfase nog een bijna fout van Forster, de doelman van Celtic op een vrije trap van Xavi. Maar dat ging uiteindelijk allemaal net goed. De enige pool waar nog niet gescoord is trouwens. Die groep H. In groep F, Arsenal-Napoli, had ik de doelpunten al genoemd. 2-0 voor Arsenal. Dortmund-Olympique Marseille. 1-0 e voor de thuisploeg. En in groep E, Steoa chelsea Daar is het inmiddels 2-0 geworden. Sjoziewski maakte een eigen doelpunt voor Steaua. Schitterend zijn eigen doelman uitgespeeld, vlak voor rust. En Ramirez maakte daar overigens de 1-0 e aan het begin van de wedstrijd. die andere wedstrijd, Basel, Schalke in groep E. De groep van Chelsea is een aantal minuten onderbroken geweest omdat er wat abseilers vanaf het dak kwamen. Die hadden een protestactie tijdens deze Champions League wedstrijd georganiseerd om wat aandacht te vragen voor de Greenpeace mensen die op dit moment vastzitten in Rusland. En uh, daar is trouwens bij Basel Schalke nog niet gescoord. Schalke twee goede kansen gehad via Kevin Prins, Boateng en Matip in de slotfase. En Streller een goede kans in de extra tijd voor Basel tegen Schalke maar dus nog doelpuntloos. En tenslotte Groep G, daar is één wedstrijd nog bezig. Zenit Austria-Wien, afgelopen 0-0. Porto-Atletico de Madrid, daar is het 1-0 voor Porto... dankzij een doelpunt van Jackson, Martinez... en de laatste kans voor Atletico Madrid. Vanuit een hoekschop via de keeper tegen de lat. Maar de, die keeper die deed het dus net goed genoeg. Helton is dat. 1-0 dus voor Porto. Frank Wierhaert. Uh, dag 2 van de wereldkampioenschappen Turner gaan we over praten. Die dag zit erop en uh, vandaag kwamen voor het eerst de vrouwen in actie. In de ochtenduren was er nog een restantje mannen. En daarin viel de beslissing over de finaleplaatsen voor de Nederlanders. We gaan erover praten met Edwin Cornelissen. Die volgt het toernooi daar in Antwerpen in het Sportpalais. Edwin, goedenavond. Goedenavond. Uh, de kwalificaties zagen er uitstekend uit voor de Nederlanders. Hebben ze hun posities weten te behouden? Kortom, zien we ze terug in de finale dit weekend? Ja, ze zijn wel een beetje gezakt in de klassementen. Tenminste, Jury van Gelder. Maar het is allemaal uh, genoeg om uh, de marge te behouden... en in ieder geval de uh, finales te bereiken. Betekent dat Epke Zonderland in uh, twee finales in actie gaat komen. De Rekstok en ja, de tweede. Dat is toch wel een klein beetje verrassend. De brug. We gaven er eigenlijk niet zo heel veel kansen voor. Epke zelf ook niet. Hij stond uh, gedeeld achtste uh, gisteren. En uh, ja, hij, uh, hij was benieuwd hoe dat zich verder zou ontwikkelen. Nou ja, hij gaat als gedeeld achtste uiteindelijk die finale in. Dus dat is een meevallertje voor hem... Uh, en ja, dan ben ik toch wel heel benieuwd wat hij gaat laten zien in die finale. Zal hij toch een tandje moeilijker moeten om nog wat uh, te stijgen in het klassement? Overigens aardig om te vermelden op rekstok uh, dat hij het uh, moet opnemen. Uiteraard tegen Fabian Hambugen, de Duitser. Dat hij voor de Duitser moet starten. Dat wordt interessant, want dat betekent dus dat Epke Zonderland... alle risico's zal moe moeten nemen in uh, zijn oefening om de toon te zetten in die finale. Maar gaat hij dat en dat doen, Hambugen... Uh, ja, nou ja, in zoverre hij zal niet die triple gaan doen die hij in Londen deed. Want mm. uh, zo fit is hij niet en die is niet zeker genoeg. Maar zijn inschatting is dat het uh, genoeg is om te volstaan... met een uh, uh, serie van twee keer twee vluchtelementen. En dat hij ook daarmee Fabian Hambugen wel van het lijf zou moeten kunnen houden. Maar die twee keer twee vluchtelementen die zal hij dus wel moeten doen. Terwijl als Hambugen voor hem was geweest... en bijvoorbeeld van de rekstok was afgevallen... dan had hij geweten dat hij redelijk op safe kon gaan. Nou ja, dat kan dus in dit geval niet. Maar ach, het uh, belooft alleen maar een hele mooie finale te gaan worden. Jurie Schelder werd uiteindelijk vijfde in het ringenklassement. Moest op acht eindigen, dus makkelijk naar die finale. Bart Deurlo bereikte de meerkampfinale. Dat lag ook wel in de lijn der verwachtingen. En daar kwam vandaag dan nog een naam bij: Casimir Schmid. Ja, laten we eens wat nader kennis maken met dit talent. Casimir uh, Schmid, onbevangen. Vol zelfvertrouwen presenteerde hij zich... Uh, tijdens de kwalificaties uh, van het WK in Antwerpen. Allrounder eindigde als 19e en plaatste zich daarmee dus voor de meerkampfinale. Edwin zei het al, een prachtige prestatie voor een WK-debutant. Een tiener nog. Daar staat hij klaar voor zijn oefening op het paard voltier. Zijn dus laatste toestel van vandaag, Casimir Schmid. En als we naar hem kijken... Dan zien we de focus, de concentratie op het gezicht. Vlak voor een oefening focus ik me extreem op mijn oefening, maar eigenlijk als mijn oefening afgelopen is, ben ik heel relaxed. Ik kijk naar andere dingen in de zaal. Ik, ik doe gewoon, ik loop gewoon, ik eet, ik drink en dan als ik er weer naar mijn oefening ga, dan ben ik gewoon weer helemaal gefocust. Hij turnt zijn oefening, netjes, clean, zuiver. Doet zijn asprong, de buiging naar de jury en hij klapt in zijn handen. Ja, dus gewoon, ik, ik, ik weet dat ik het kan. Ik heb in de voorbereiding uh, genoeg oefeningen gedaan en ik weet dat ik het kan, alleen dan moet je het nog wel maar even doen en dan is het gewoon ja, een ontlading als het dan gewoon lukt, zoals jij wil dat het lukt. En dat, ja, dat is gewoon mooi. Op de tribune kijkt uh, Bart Durlo toe, andere Nederlandse meerkamper, eigenlijk al min of meer geplaatst voor de meerkampfinale, hoe heb jij gekeken naar Kazumier Schmid? Tienste deed uh, die iets minder dan die normaal kan, ja ook misschien ook wel slim, uh, gewoon uh, veiligheid. Uh, ja, ik weet niet hoeveel hij gehad heeft. 84-6 nog wat, volgens mij. Nou, hij heeft dit gewoon ruim gehaald, dat is mooi, toch? Ja. ja perfecte wedstrijd wel. Hij kan nog wel iets moeilijker, denk ik. Ja, het ging wel goed, en uh, ja, En zo hoort het ook. 17 jaar is hij, Casimir Schmid. En net als Bart kan je misschien zeggen, een bravoure mannetje. Hij verzorgt zich goed, zijn haar ziet er netjes uit, scheiding erin, tatoeages heeft hij. Maar hij is dus nog heel jong, zijn allereerste WK. Bij de meeste turners brengt dat zenuwen teweeg. En dat was op voorhand misschien ook wel het gevaar, hè, bondscoach Mitch Venner. The only doubt I had, first time in the headlights, would hij he break. But he didn't. He looked calm all the way around. A terrific performance. Do you know the word ijs Het No. It means that he has no nerves. No nerves? niet didn't look as if he did. And ik dacht dat hij he was great. Hey, ik Schmid. ja, dat noemen we nog eens een debuut, hè? Ja, zeker. Dus daar uh, ja, had ik niet van durven dromen eigenlijk dit hoor. Hoe ging je erin? Uh, wel redelijk zenuwachtig. Uh, maar uh, ringen is gewoon een heel fijn toestel om te beginnen. Het, uh, fijn toestel? Ja, eigenlijk. Het is niet mijn lievelingstoestel. Maar qua spitsafbijt is dat gewoon erg fijn. Omdat het eigenlijk overal hetzelfde is. En uh, die oefening ging gewoon vlekkeloos. En dan valt de spanning weg en is het gewoon een normale wedstrijd. En, uh, prima. Je klinkt als een uh, doorgewinterde Turner zo. Ja, uh, ja. Het is, ja, is het zo is makkelijk. Gewoon, het is, ja, dat is het eigenlijk ook. Het is gewoon een normale wedstrijd. Je staat hier wel op een WK natuurlijk. En, maar je moet gewoon blijven focussen. En je moet gewoon denken dat het een normale wedstrijd is. Anders dan wordt de spanning gewoon te veel. En nu was gewoon gezonde spanning, zoals bij een normale wedstrijd. En prima zo. Laten we eens op zoek gaan naar het geheim van de Schmid. Dagelijks traint hij met zijn trainer Jos van Klink. Wat is het geheim? Uh, een straatvechtersmentaliteit. Van uh, on, on, onbeperkte mate. Een straatvechtersmentaliteit, leg uit. Hij wil altijd winnen en hij, hij wil zeker niet verliezen. En hij wil altijd het beste eruit halen. En hij wil niet voor ander onder doen. Is het een uh, geboren winnaar? Ja. Hoe zie je dat? Hoe merk je dat in de trainingen? Nou, als we een spelletje doen tijdens de training, dan, dan, dan, dan wint hij. Maar dat komt ook mede door zijn, uh, zijn ongelooflijke capaciteiten als turner. Um, maar je ziet het in een finale uh, anderhalf jaar geleden in Montpellier. Daar wint hij ook bij de junioren de sprongfinale. Um, gewoon omdat hij vreselijk cool is voor een sprong. En zijn, zijn, zijn concentratie zo hoog brengt dat hij... Dat hij er gewoon altijd wat van maakt. Maar het geheim zit hem ook nog in iets anders. Hij is in staat om de juiste keuzes te maken, als de situatie er vraagt, behoudend en voorzichtig turnen, zoals hij vandaag dus deed op het paard Voltige. Him and his coach thought about it, took advice, dropped moves out, just to make absolutely sure that uh, what he did he could do. Turnen doet hij al zijn hele leven, maar leven als een topsporter, dat uh, heeft hij ja, altijd wel een beetje gedaan, maar de laatste tijd pas echt. Ik denk dat ik vooral het laatste jaar echt die ultieme topsporter geweest uh, qua eten en uh, op tijd naar bed gaan en dat soort dingen. Ook omdat uh, AppCave me daar erg in geholpen in opzicht van eten en uh, naar bed gaan en gewoon ja, mentaliteit. Dus wat betekent dat nu concreet? Wat doe en laat jij allemaal voor je sport? Ja, ik ga bijna nooit uit. Ik ga gewoon goed op tijd naar bed. Ik ben uh, niet op zomervakantie geweest dit jaar omdat ik gewoon moest doortrainen voor het WK en dat soort dingen laat je er gewoon voor. Maar ja, dit krijg je er wel weer terug. Ja, dat is natuurlijk super mooi. En zo is het een heugelijke dag voor Casimir Schmid. Maar misschien wel voor de hele Nederlandse ploeg. Met vijf finale plaatsen en de ambitie dat Oranje wil gaan presteren tijdens de Olympische Spelen in Rio. Het lijkt een start van een mooie periode. We hebben nu vijf finals. En ik denk dat het nu het beginning. is. Winston Churchill zei: het is niet het einde van het begin, rather het is het beginning van het einde. Zo is het. Kazimier, Schmid zien we dus terug in de meerkampfinale. Later gaan we praten over de prestaties van de Nederlandse vrouwen bij het WK-turn in Antwerpen. Nu stel naar de Amsterdam-Arena voor de tweede helft van Ajax. AZ Milan en die Houtkamp en Bastigler. Die uh, tweede helft staat op het punt van beginnen met dezelfde 22 spelers als waarmee we de eerste helft zijn geëindigd. De tweede helft nu in gang gezet door Ajax. 0-0 de stand met uh, Twee, drie halve kansjes voor Ajax in de eerste helft. Dat wel boven lag en de bal had. Maar ook niet echt dreigend en gevaarlijk werd. Omdat het tempo ook niet al te hoog lag. En Milan dat uh, helemaal niks deed. Terwijl Sillen ze weer gevaarlijk tussen twee, drie man door over de grond uit Misschien is dat de opdracht, maar het oogt link. Dat loopt goed af. Ajax houdt de bal. Die uh, fiche nu ter hoogte van de middenlijn verspeelt. Omdat hij te veel hooi op zijn vork neemt. En daardoor neemt Balotelli. Maar die staat, kan ik met een gerust hart zeggen. Dichter bij de middenlijn dan bij het doelgebied van Ajax. De bal overnemen. Maar zijn paas is geworden door Denzel weer opgevangen. Maar Milan heeft in de eerste helft zelf echt helemaal niets laten zien. Hij moest erg lachen om een mooie tweet die ik las van Suleman Ustur, collega van VI op Twitter. Die zei, uh, tweede helft zonder bal, Allegri dubbele punt, prima. En Allegri is de trainer, mocht u dat nog niet weten, van AC Milan. Want AC Milan vindt het allemaal best 0-0. Zoals ze eigenlijk ook die 1-1 in Eindhoven uh, ruim een maand geleden ook best vonden. Maar nu is het een heel ander uh, verhaal, want nu is het uh, Poel. Uh, uh, gevecht. En dus moet er uh, wat gebeuren. Voor Ajax moet gewoon eigenlijk winnen deze thuiswedstrijd om in de race te blijven. Want als je verliest en laten we er even voor het gemak van uitgaan dat Barcelona wint van uh, Celtic en je zou dus verliezen van AC Milan dan sta je zes punten achter op de nummer twee en wilde Frank de Boer niet zo graag toch overwinteren in de Champions League. En dat is dan nou zo goed als uh, onmogelijk. Als uh, Duarte de bal heeft, heeft aangeraakt geweest in de eerste helft. En wat blessure leed. Dit is ook geen beste bal. Gaat helemaal terug naar Denswil. Denswil naar Sillessen. En Sillessen zoekt het nu heel dichtbij bij Mooisander. Ja, reken maar uit. In de regel zal je als je wil overwinteren in de Champions League. en tweede wil worden. Een punt of tien wel echt moeten hebben. Dus dan zal je toch uh, punten moeten gaan pakken in je tweede wedstrijd. Terwijl nu uh, Sillessen een bal wat ongelukkig. Ook omdat hij onder druk wordt gezet. Terwijl het van de middenlijn wel afvuurt op Fischer. Maar die kan die bal onmogelijk binnenhouden. Dat betekent dat Abate de ingooi gaat nemen. De rechtsback van AC Milan. Jongen uit de jeugdopleiding van Milan zelf. Zijn vader was in de jaren 80 en 90 nog keeper van Udinese. En zelfs nog van Inter. Die zal het hartstikke leuk vinden dat zijn zoon bij AC Milan speelt. Wel bezit voor Muntari. Zeer ervaren speler natuurlijk. En aan de linkerkant dan de enige met geel op zak. Constant. Die er maar eens in één keer zoekt naar Balotelli. Die vindt hij ook nog. Even weg bij Dentsville. 20 meter van het doel. Een actie Balotelli. En dan... Tot uh, stoppen gebracht. Maar er komt steun van Robinho. En dan komt er een vrijdrap tegen Milan. <laughs> omdat mooi. Balotelli, die opstaat, en nog een wegwerpgebaar maakt ook. Zijn tegenstander een duw zou hebben gegeven in plaats van andersom. En Balotelli is weer eens boos. Maar dat is al niet zo verrassend. Ja, Waar ik zo om moest lachen. Hij ging liggen alsof hij zwaar gewond was. En toen zag hij dat de scheidsrechter uh, tegen, tegen hem vloot. Uh, hij stond op als, als door een, een wesp gebeten. En zei van wat is dit voor belachelijk. Kijk hij begrijpt naar zijn gezicht. Niemand is in de buurt van zijn gezicht geweest. Voor alle duidelijkheid. Het gaat liggen. Rolt. Rolt nog een keer. En staat daarna op. En richting de scheidsrechter. Oh, Ericsson. Dat hij van schande schande. Wat wordt mij weer onrecht aan gedaan. En slechts een brief richting de Verenigde Naties ontbreekt bij Balotelli. Maar daar zal hij meteen, voor zover hij goed kan schrijven... meteen na de wedstrijd aan gaan beginnen. Maar AC Milan is beter begonnen aan de tweede helft. En heeft nu een kans en een hele goede ook. Het bal, de bal van Montolivo wordt goed gered door Sillessen. Ingeschoten van dichtbij. De aanval gaat verder. Uitkijken geblazen. Maar dan is er hens geconstateerd door de scheidsritter. Dit was een hele goede kans op een meter of vier voor Sillessen. Voor Montolivo. De eerste echte kans... Voor Milan. Nu is het echte kans in de wedstrijd. Want uh, iets uitgespeeld uh, hebben, dat is ook Ajax nog niet gelukt. En dat lukt Milan dan nu voor het eerst. Het is dat Sillers op zijn post is en van dichtbij de bal wel, denk ik, redelijk op zich af ziet komen. Maar gewoon goed red. En daarmee voorkomt hij dan dat Milan de leiding zou nemen in deze wedstrijd. Dat zou wat te veel van het goede zijn geweest ook. Constant heeft de bal. Ajax lijkt er wel een beetje door geschrokken. Want loopt nu plotseling met het hele elf achteruit. Het hele elftal achteruit in plaats van vooruit. Terwijl de Jong nu opent naar Max 6 aan de linkerkant van het veld. De man van de, de paas, de aangever van zo even, is alweer aanspeelbaar constant. Wil nu eh, langs twee Ajax-ieden. Dat lukt niet. Ajax komt eruit. Kan via de zaam weg. Die wordt weggestuurd door de Jong. Maar ook hij neemt nu te veel hooi hoogjes voor. Ik heeft nog het geluk dat zijn tegenstander constant niet precies weet waar de bal is. En die over de zijwijn loopt. Zodat Ajax nog een ingooi aan overhoudt aan de rechterkant van het veld. Halverwege de Italiaanse helft. Ik kijk even naar rechts. Want daar zie ik drie mannen van AC Milan aan het warm lopen. En één daarvan kennen we hier in Amsterdam heel goed. Orbi Emmanuel Son is aan het warmlopen. En misschien dat we hem gaan zien. Een andere ex ziet had net balbezit. Nigel de Jong speelt de bal naar de rechterkant. En dan een hele slechte bal van Constant. Die hem in één keer over de zijlijn speelt. En dan mag Van Rijn gooien. En is er ook een tweede bal in het veld. En moet hij daar even op wachten. Maar gaat nu gooien. Wie loopt er vrij? De Jong probeert positie in te nemen. De Sa probeert vrij te lopen die laatste wordt dan ook aangespeeld. Maar meteen van de bal afgezet door Muntari. Milan lijkt iets meer te willen in de tweede helft. Ja, dat is ook wel het gevoel dat ik aan overhoud in de eerste 5, 6 minuten. In ieder geval heeft de ploeg veel meer balbezit. Wil wat meer naar voren. Max 6 paast nu bal en neemt de bal aan op de borst. 30 meter van het doel draait weg. Pootje haken van Paulsen, ja zeker. En een vrije schop toegekend op inderdaad een meter of 30. Dat zijn wel de momenten dat je op je key vive moet zijn. Was het niet twee weken geleden in Barcelona dat Duarte een beetje domme overtreding beging? Was weliswaar iets dichter bij het strafhofgebied. En dat Messi een uh, gerenommeerde specialist op dat vlak de 1-0 binnen kon schieten. Zou toch wat zijn als je op die manier ook in de tweede wedstrijd tegen een achterstand oploopt. Balotelli neemt zelf voor de zekerheid maar plaats achter de bal. Want uh, gekke Mario wil van alles. En dus ook maar dit. Nigel de Jong staat daar ook bij. Balotelli en De Jong. Volgens mij stuurt Balotelli nu gewoon De Jong weg. Praat er nog even met elkaar. Er komt constant nog bij. Dat lijkt me toch in ieder geval niet degene die de oudste recht op dat vlak heeft. De Jong kiest eigen voor zijn geld en zegt ik ga wel. Balotelli blijft over. De kans dat hij probeert om een kopper te bereiken lijkt me uitgesloten. Dus ik zou het hele elftal inclusief de doelman er nu maar op instellen op een schot dat in de richting van de doel van Sillesen gaat. 35 meter. Een viermansmuur op de rand van het strafgebied. Maar de bal ligt wat scheef. Dus is de afstand wat groter dan een rechte lijn. Sillessen staat in de verre hoek. Dicht bij de tweede paal. Dat betekent dat er een grote hoek over de muur open ligt. Wat kan Balotelli die een aanloop neemt. En de bal via de muur een meter overschiet? En op die manier de eerste hoekschop na de rust. Voor Milan regelt. Maar natuurlijk zijn verdachten en zijn zinnen had gezet op iets meer. Ja je kunt uh, natuurlijk het feit dat AC Milan wat meer aanvallend probeert te spelen. Ook uh, positief opvatten. Er komt wat meer ruimte voor Ajax. Uh, maar goed, het is ook uh, gevaarlijker. Dat mag duidelijk zijn. De hoekschop vanaf de linkerkant ook constant wordt voorgegeven. En wordt door Denswil volkomen verkeerd geraakt. Maar bal is in één keer stil. Waardoor Sillesse de bal uh, kan oppakken. En hem uh, mee kan geven. Ja, aan wie? Hij geeft hem nu maar snel mee aan Denswil. Die moet uitkijken. Terwijl Balotelli rare dingen doet. Hij is ook een raar manneke ook. Hij gaat nu weer liggen. Op het moment dat hij langs Sillesse loopt. En doet net alsof hij door Sillissen uh, aangeraakt is. En misschien is dat ook wel gebeurd. Maar maakt weer een enorme koprol. Alsof er echt verschrikkelijke dingen met hem gebeuren. Alsof er een moordaanslag op hem gepleegd is. En nu uh, gaat het spel gewoon verder met Duarte. De bal gaat uh, naar Blind. Die ik een uitstekende eerste helft heb zien spelen. En via de Jong wordt de bal nog net aangeraakt. Voordat Sigtorsson in balbezit komt. En dan komt AC Milan er weer uit. Het lijkt erop dat uh, uh, Montari een beetje meer. ...naar voren is gaan staan... ...waardoor er wat meer ruimte is naar voren voor AC Milan. Montari krijgt nu de bal. Die krijgt hij van een doorgelopen linksbek. Dan moet de bal terug naar de Jong. Die dan eigenlijk altijd wel bereid is op dat middenveld... ...om de gaatjes dicht te lopen. En daar te staan waar eigenlijk het nodig is dat er iemand staat... ...zonder dat er een bal in de buurt is. Goeie aanval van Milan nu trouwens. Poli aan de rechterkant van het veld weg. Bal voor het doel. Robinho niet bij de bal. Die wordt weggewerkt. Heel moeizaam door Fischer. Nu oogt het daar ineens wat paniekerig bij Ajax... En het zijn er twee die een beetje langs de bal heen maaien. Fische die de bal half wegtrapt en daarmee een hoekschop weggeeft. publiek in Amsterdam gaat na 53 minuten bij 0-0 stand. Maar wat lawaai maken om de ploeg een hart onder de riem te steken. De hoekschop inmiddels genomen. Kort, Abate aan de bal. Die dreigt en dreigt en dreigt en geeft de bal naar voren. Montolivo wil met zijn voet naar de bal. Maar die wordt door pauze weggetrapt. Ajax komt langzaam maar zeker. Daar waar het een helft lang op de helft van Milan mocht staan met de bal... Nu in een fase in het duel waarin het ziet dat de ploeg in Italië wat meer naar voren speelt. En wat uh, meer bezit neemt van de helft van Ajax. Dat is een nieuwe fase in het duel. Balbezit voor Milan. In de middencirkel is het Maxxess die de bal heeft gekregen. En hem doorschuift naar Constant. Constant aan die linkerkant. Wordt opgevangen door de Jong. De Jong uh, zit ertussen. Doet dat uitstekend. Speelt de bal via Constant over de zijlijn. En dan mag Ajax gooien halverwege de eigen helft. Gaan we... Uh, nog geen wissels krijgen. Ik dacht even dat de scheidsrechter iets aangaf. Maar er moeten wel wat spelers uh, warm lopen. Ik zie Schöne van de bank komen bij Ajax. Die uh, moet gaan warm lopen. Overigens, als ik uh, Montolivo zie, moet ik altijd denken aan uh, vier jaar geleden. Toen Ajax tegen Fiorentina speelde en hij bij Fiorentina uh, de grote meneer was. En daarna toen was hij eigenlijk uh, al uh, 24. En waar toen nog als jong talent eigenlijk naar uh, AC Milan ging. En daar nu de aanvoerder is. Inborp Ajax. Sim de Jong naar uh, Duarte. Duarte krijgt de bal terug van de Jong. En dan kan, uh, wilde ik zeggen, de zaden diepte ingaan. Maar die wordt tegengehouden door Constant. En dus was het balbezit even voor Ajax. En nu weer helemaal. Ja, Dens speelt de hoogte van de middenlijn. Dat betekent dat Ajax weer uh, de bal heeft. En dat Milan nu weer even met het hele elftal op de eigen held staat te bivakkeren. Chubie verkeert stijf meestal niet, maar toch 55 minuten onderweg 0-0 stand. De sa aangespeeld aan de rechterkant. Maak alweer weer eens een actie, zoals we dat in de eerste helft een paar keer hebben gezien. Kies nu voor de jong. De jong voorzet zichterstand. de kopbal. Ah oh, jongen wat een kans. Hij kan vrij kop omdat de bal eigenlijk net over de verdediger voor hem heen valt en uh, ja eigenlijk net buiten het bereik blijft van. De tweede verdediger die dan weer een halve meter achter hem staat. Maar hij kopt de bal wel hard, maar ja. recht in de handen van de keeper. Hij krijgt hem een heel klein beetje achter zich. Waardoor je, het heel moeilijk is om... Ik vind toch, als je bal. nou uh, spits bent ja. op dit niveau... dan moet je ook, als er weinig tijd is, de bal in de hoek kunnen duwen. Laat ik het anders formuleren. Als Balotelli zo'n kopkans krijgt, dan weet je zeker dat hij erin zit. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Maar het was inderdaad uh, een klein beetje achter hem. Waardoor je moeilijk... Uh, ...snelheid aan de bal mee kan geven... ...en hij was ook recht in de armen van Abiati. Goed, wel weer een mogelijkheid voor Ajax... ...als Balotelli weg is en buitenspel staat. En uh, waarschijnlijk weer een... Uh, ...want daar zal hij het ook wel niet mee eens zijn. Nou, toch. En nu eventjes... Uh, ...richting Sillessen vervelend doet. Dat heeft te maken met dat opstootje uh, ...een paar minuten eerder. De bal bij zich houdt... ...en nu wel aan Sillessen geeft. Sillessen neemt de vrije trap... ...op uh, Dentsville. Die wordt een heel klein beetje opgejaagd... ...door Robinho. En speelt de bal dan naar... Halverwege de eigen helft. Uh, Milan staat wat meer naar voren. Zet ook wat druk richting uh, de verdedigers. Nu kan Moisander wel wat ruimte maken. Omdat, uh... Het eventjes Balotelli was die zich niet van zijn taak kweet. En dus uh, Ajax nu naar voren gaat met de Sa. De Sa met constant. Drie man daarbij. De Jong moet de bal snel spelen. Dat doet dat op Sigtorsson. Goeie beweging Sigtorsson. Wel naar de buitenkant. Naar de linkerkant naar Fischer. Fischer tegenover zich Abate. Fischer trekt er naar binnen. Fischer wil gaan schieten. Maar dan is er wie anders zou ik bijna zeggen. Dat Nigel de Jong... Die de bal en de boel voor hem op duwt. Goed werk van Paulsen. Dat geeft de Ajax-aanval nieuwe lucht. En als er dan geen voordeel is voor Blind, omdat hij de bal wel bijna bereikt, maar niet helemaal. Fluit de scheidsrechter alsnog voor een overtreding. 10 meter terug. Ik denk dat dat een goede beslissing is. En dat betekent dat Ajax nog een vrije schop krijgt. Uh, nou ja, halverwege de helft van Milan. Koppers mee. Dat betekent Paulsen, Denswil, Mojstanders, Sigtorsson. En ik zou de jong daar ook bij zetten, maar die zie ik er eerlijk gezegd niet. Die zal dat toch wel staan? Nee, die staat er niet meer waardig genoeg. En uh, dat betekent dat. Oh, die staat er toch. Ja, er staan er nu 5-6 van Ajax in het strafveldgebied. Ook Fischer is erbij geslopen nu. Komt de bal weggewerkt door de Jong. Opnieuw ingebracht door Duarte met het hoofd. Maar die bal is te scherp. En rolt door in de handen van uh, de doelman Abiate. Die snel uitrolt. Want ook wel gezien heeft dat als je dat doet. Dat Ajax niet altijd even goed in positie staat. Constant slechte bal. Die gaat zo meteen gewisseld worden voor Emmanuel Somme. maar op, want die is niet aan een goede wedstrijd bezig van de linksback. En heeft bovendien al geel. Ajax verspeelt de bal even snel als dat het hem kreeg trouwens. Maar de aanval van Milan eindigt dan op het hoofd van Demi Blind. Die vrij makkelijk buiten het bereik van Rubinho. De bal kan terugkopen op zijn keeper, Sillissen. En wij zien bij Ajax in ieder geval de eerste wissel klaarstaan. Dat is Lasse Schöne. Die gaat zo dadelijk in het team van Frank de Boer komen. Even afwachten wie er uitgaat. Paalsen, de Sa. De Sa weinig meer van gezien. Buiten de eerste 20 minuten. Uh, Paalsen heeft nu balbezit. Speelt de bal breed naar Ricardo van Rijn. Van Rijn kijkt om zich heen. Speelt hem naar Sim de Jong. Die geeft een uitstekende bal de diepte in. Maar de s'avonds niet gaan lopen. En dus kan Moutadi de bal via Nexus weer uitverdedigen. En moet er nu even gejaagd gaan worden. Want uh, dat kan balbezit opleveren. Want Zapata wordt uh, in de problemen gebracht. En dan wordt de bal over de zijlijn gespeeld. Gaat wel via Deli Blind. En dan gaan we de wissel krijgen. Kijken we wie eruit gaat. Met acht. Lerin Duarte. Aha. Dus waarschijnlijk. Want nadat Duarte uh, geblesseerd werd. Uh, uh, werd uh, Schöne al opgeroepen om warm te lopen. Hij komt erin nu voor Duarte. Kunnen wij mooi even naar het center Naar Frank uit. Ja want ineens. Er gebeurt een hele tijd niks in die beginfase. Van